11 uur. Het LOS Journaal. Door Alt Megens. De ziekenhuizen behandelen veel minder patiënten dan verwacht. Uit een rondgang van het Financiële Dagblad blijkt dat de groei van het aantal patiënten achterblijft bij de verwachtingen. Sommige ziekenhuizen hebben zelfs te maken met een daling van het aantal patiënten. De ziekenhuissector heeft geen verklaring voor de daling. Mogelijk heeft de breed uitgemeten discussie over de zorgkosten een omslag veroorzaakt. Dat er minder patiënten zijn dan verwacht heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering, zegt een woordvoerder van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Nou, nog geen probleem, maar als dat zich doorzet en de groei, uh, want die lijkt af te vlakken 2011, maar uh, in 2012 is echt veel minder, dan uh, komt het wel in de problemen. Omdat je dan uh, het ziekenhuis moet laten krimpen omdat minder mensen geholpen hoeven te worden. Het Kennemer Gasthuis in Haarlem heeft al aangekondigd dat het 10% van de banen schrapt.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 Criminaliteit onder jongeren is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit jaar werden 54.000 minderjarige verdachten geregistreerd. Dat is ruim een derde minder dan in 2008, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. We zien vooral dat er minder jongeren worden verdacht van vernielingen. Vergeleken uh, met 2008 is het aantal meer dan gehalveerd. Er werden in 2008 nog 16.000 jongeren verdacht voor vernielingen... In 2011 waren dat er nog maar 6000. Vorig jaar werd bijna 3% van alle jongens en bijna 1% van de meisjes in Nederland verdacht van een misdrijf. In Ede is een man opgepakt die met een bijl op een OV-chipkaartpaal inhakte. De man van 47 uit Ede stapte gistermiddag uit de trein en wilde uitchecken met zijn OV-chipkaart. Toen bleek dat de in- en uitcheckpaal het niet deed, werd de edenaar woedend, zegt de politie. De man had net met de trein gereisd, was kennelijk geïrriteerd... over het feit dat de OV-incheck- en uitcheckpaal niet werkte. En vervolgens is hij er maar met een bijl op gaan slaan. Nou, de paal is kapot, de man is ingerekend... en is later naar voor weer heen gezonden. De man zei verder dat hij gefrustreerd was... omdat hij eerder op de dag wel een boete had gekregen voor zwartrijden. De bijl had hij bij zich omdat hij als tuinman werkte. Binnenkort moet hij zich voor de rechter verantwoorden. Het weer nog. Het is in het noordwesten nog bewolkt en nevelig. Vanuit het zuidoosten zijn er vanmiddag steeds meer zonnige perioden. Het blijft overwegend droog. Het wordt 16 graden in het noordwesten, 22 graden in het zuidoosten. anwb verkeersinformatie. De files die staan nog op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Na een ongeluk bij Stroe, 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Er staat een vracht op de stil op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij en Veen. Er staat een korte file achter vanaf Roelvaar en Zween. A15 Gorkem richting Rotterdam, 4 kilometer bij Sliedrecht-West. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De rechter rijstok is dicht. Vanuit Gorkem op de A27 naar Breda, 3 kilometer bij Hank. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort voor de afritse Tendolder, 3 kilometer. En vanaf Zwolle op de A28 naar Amersfoort bij Leusden, 6 kilometer.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 Kijk voor meer informatie op Volkswagen.nl/Actie. Let op: geld lenen kost geld.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 met de behoornaar Plekkenhorst. Goedemorgen. Een Vlaamse geest of een Waalse inborst? Zijn er Belgen en Belgen? Of is er toch sprake van een hecht volk? Ik praat met schrijver Tom Lanois over de toekomst van zijn land. De film Alleen maar nette mensen draait nu anderhalve week... en trekt volle zalen. Net zoals het boek van Robert Fuisje roept de film... felle reacties op over vermeend racisme. Daar ga ik straks wat dieper op in. En de mannen, die doen de mannenspullen. En de vrouwen, die doen de vrouwen. Het was in de reclamewereld altijd wel lekker overzichtelijk. Totdat Brad Pitt het parfum Chanel nummer 5 begon aan te prijzen. Ja, daar sta je dan. Helderheid in deze zaak moet komen van onze reclameman Charles Bormans. Geurt u gewoon rustig mee. Surf naar de Eind vorige week werd bekend dat de Nederlandse training... van Afghaanse onderofficieren in Kunduz is stilgelegd. Want tegen de afspraak in gingen de officieren... ook buiten de provincie aan de slag... en waren ze voor de trainers niet meer te volgen. Einde oefening dus. En de militaire vakbond AFNP vreest nu... dat er verveling gaat toeslaan onder de Nederlandse militairen. Wim van den Burg, voorzitter van de AFNP, goedemorgen. De basistraining van de Afghaanse agenten die was al gestopt, omdat er ja, voldoende zijn opgeleid. Dus is ja. die kans op verveling erg groot. Wat is het gevaar? Wat is er zo erg? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk in het begin van de missie ook al meegemaakt. Hè. Je worden mensen opgeleid, die worden maximaal voorbereid op hun taken. Uh, nemen afscheid van huis uh, om uh, belangrijke taak in hun ogen te gaan vervullen en komen dan in het gebied en lijken dan overbodig te zijn. Het lijkt me niets frustrerender dan dat. Uh, en wij willen dat, uit dat uiteraard voorkomen, uh, nu zeg maar, een deel van de missie is stilgezet. Hoe is het destijds opgelost aan het begin van de missie? Nou, eigenlijk heel simpel, want uh, de mensen zeg maar, die in feite niet nodig waren, ...die zijn weer teruggehaald en die zijn op Notus de Moes, zoals dat dan heet in de keurig militair jargon, uh, in Nederland uh, gezet. Op het moment dat die mensen wel nodig zouden zijn, hè. dus de capaciteit is gewoon verminderd. Ja, zou dat nu ook kunnen? Ja, ik heb begrepen dat Defensie nu voor een iets andere oplossing heeft gekozen. Er is namelijk een dubbele taak. Je hebt de opleiding van de, van de, van de Afghaanse agenten, maar je hebt ook nog de, de, de mentoring zeg maar, en mentoring, mentoring training teams. Zeg maar, de liaison teams die daar aan het werk zijn. Dus die de agenten volgen in hun werk en hun adviseren tijdens het werk. Uh, en uh, nou ja, we hebben in Nederland ook nog eens een keer uh, aangegeven dat die mensen ook nog een extra opleiding moeten hebben. Tienweeks opleiding is iedereen zo langzamerhand vergeten denk ik, maar dat moet ook allemaal nog gebeuren. En uh, wat we dus doen is in feite dan de accenten verleggen. Hè? We gaan uh, meer uh, capaciteit uh, in die police mentoring en de team steken. En dat betekent dus dat die mensen daar aan de slag kunnen. Uh, en dat is, lijkt me ook nog voor die mensen zelf uh, wat interessanter werk. dan alleen uh, ja, de basisopleiding verzorgen. Maar dan moet wel iedereen in dat gebied blijven, anders zijn ze dus niet meer te volgen. Uh, dat klopt. Dat blijft uh, natuurlijk gewoon een, een, een eis. Uh, die geldt uh, net zo goed uh, ook voor, uh, voor, die, uh, voor die agenten. Uh, en nou goed, we hebben gezien dat, uh, dat de Nederlandse overheid daar goed op let. Uh, vandaar ook dat de andere missies uh, is stilgezet. Uh, maar hier geldt het uiteraard ook. Ja, goed opletten. Is dat voldoende? Of is het een beetje. Beetje zoals de sceptici al zeiden aan het begin van de missie... Ja, het is een illusie om te denken dat de Afghanen zich aan de afspraken houden. Nou ja, dat, dat kunnen we eigenlijk alleen maar bevestigen, want dat blijkt inderdaad gewoon een groot probleem te zijn. Afspraken maken is één, maar uitvoeren is kennelijk twee. En dan moeten we er uiteraard strak op letten dat die afspraken worden nagekomen. En of je alles kunt volgen, ja, dat blijft ook altijd een discussiepunt, denk ik. Maar in ieder geval kunnen we vaststellen dat nu, nu bleek dus dat agenten werden buiten zit buiten de provincie. Dat het hier wel van een eensregering aanleiding was om dat deel van die opname dan op te schorten. Ja, kan je dan toch gewoon niet zeggen, laten we dan stoppen? Uh, nee, dat lijkt me niet. Uh, volgens mij heeft uh, het parlement en de regering in alle wijsheid gekozen voor het uitvoeren van deze missie 2014. Ik denk dat er gewoon een taak ligt en die taak moet gewoon netjes worden, uh, worden afgemaakt. Hoeveel mensen moeten nu zo'n beetje toch een andere taak krijgen om een beetje aan die verveling te ontkomen? Nou, het gaat om tientallen uh, zeg maar, opleiders en trainers die dat, uh, die dat verzorgen. Uh, het is niet een al te grote inspanning, maar het vergt natuurlijk wel even een andere uh, manier van werken. En uh, dat betekent dat er wel enige tijd overheen zal gaan voordat die mensen zeg maar, maximaal kunnen worden ingezet voor die andere taak. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, is dat wel een zinvolle operatie. Beter dan in ieder geval dan uh, uh, op je handen blijven zitten. Want hoe lang zou dat duren, denkt u? Nou, ik schat dat enkele weken daarvoor voldoende zijn om, eh, om de accenten te verleggen naar de pomlets. Heeft u dit ook in Den Haag ook kenbaar gemaakt? Ja hoor, want we hebben direct nadat uh, bekend werd dat, deze, uh, dat de training werd stilgezet van de onderofficieren Vanwege nou, ja, het feit dat ze buiten werden ingezet. Uh, onmiddellijk opheldig gevraagd wat het dan zou betekenen voor de capaciteit die aanwezig was. En Defensie heeft in onze richting aangegeven dat uh, nou, dat in ieder geval de aanleiding van hun was... om dan accenten meer op de policementoring en liaison teams te zetten. En daar dus mensen naartoe over te hevelen. Uh, en ook uh, nou, goed uh, te starten met de tienweekse opleiding uh, voor, uh, voor de politieagenten. Dus de wil is er. Maar nu nog de uitvoering. Nu nog de uitvoering. En wij zullen als vakbond er uiteraard scherp op letten dat het netjes wordt uitgevoerd. En krijgt u wel eens berichten daarvan, de heren en dames, van ja, goh, wij vervelen ons zo erg. We nou, weten nu, het ook niet meer. Die hebben we destijds in het begin van de missie wel gehad. En ik ben ervan overtuigd op het moment dat dat weer zich zouden halen, dat wij ogenblikkelijk als bond zouden worden geïnformeerd. Uh, wij hebben er vertrouwen in dat, uh, dat die, uh, die, uh, die, uh, die verandering van de accenten dat die zal leiden. Dat dat in ieder geval wordt voorkomen. Maar in ieder geval hebben we de mensen te plekken om dat te controleren. En ik ben ervan overtuigd op het moment dat dat toch niet lukt, dat wij dan inderdaad worden geïnformeerd... en dan zullen we uiteraard opnieuw met Defensie en Overleg treden. Dan spreken wij elkaar vast weer, denk ik. Ongetwijfeld. Wim van den Burg van de militaire vakbond AFNP. Hartelijk dank. Graag gedaan. De gids .fm. De ogen van de wielerwereld die zijn vandaag gericht op Genève, Want straks geeft de internationale wielerunie UCI er een persconferentie over het inmiddels beroemde USADA-rapport. En dat laat zoals bekend geen spaanheel van Lens Armstrong. En dat was voor de Rabobank ook aanleiding om de stekker uit de profploeg te trekken. Maar hoe, ja, hoe zit het eigenlijk met de argeloze wielerfan? Neemt hij straks gewoon weer lekker plaats op de bank om naar de Tour de France te kijken. Verslaggever Robert-Jan Boy is in Nieuwegein op bezoek bij drie toerkijkers robert Jamboy. Hoe is daar de stemming? Ja, de stemming uh, is op zich uh, goed, zou je kunnen zeggen. We zitten weer in de woonkamer hier in Nieuwegein. Ik weet nog goed, wat was het? Zomer 2011 met Marijke en Marianne Visser. Uh, te praten en te kijken naar de Tour de France. Ja. Uh, de Chinees was hier ook Praten Het Chinees eten, dat was een gezellige boel. Het was, was een heel gezellige Tour, Met ja. een uh, flesje wijn zelfs erbij, kan ja, ik me herinneren. Ja, ja, absoluut. Een lekkere witte wijn was het, dacht ik. Volop uh, genieten geblazen. Ja. En ja, hoe is de, de, stemming, hoe is de stemming nu? Uh, Arjen Klep uit Etteleur is er ook bij gekomen. rijder van de Turfrijders. Ja, dat klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Dus als wielerfan ook. Zeker weten. En uh, ik zei al, de stemming zit er goed in. Maar tegelijkertijd proef ik al hier ook een soort woede. Ja, woede. woede op een, ja, wat voor woede is het eigenlijk? Misschien een teleurstelling, denk ik. Uh, uh, uh, uh, ja, Rabo heeft zich teruggetrokken uit, uit het wieler... Uh, gebeuren En, en uh, eigenlijk hebben we, het, we hebben het er net al even over gehad. We snappen niet waarom. Uh, er wordt nu gezegd door uh, meneer Brugging van Rabo uh, ja. dat, dat de wielerwereld verziekt is. En, uh, maar twee maanden terug, toen je volgens mij net zo verziekt was die uh, verlengen ze het contract met, met, met, de, met de wielerploeg. Dus er is woede over de Rabobank? Nou, ik kan me best wel voorstellen als je een product verkoopt en je krijgt met dit soort toestanden te maken dat je daar niets mee te maken wil hebben. Maar het is een beetje hypocriet omdat in de jaren negentig flink gebruikt werd en de Rabo daar denk ik niet hun ogen hebben dicht gedaan en gezegd hebben dit wisten wij niet. Volgens mij maakt het een onderdeel uit van heel het uh, systeem. Ja. Dus, uh, het rapport is geen verrassing voor jullie? Nou, absoluut niet, nee. En ook niet van Lens, nee. Dat uh, de hele Yous Postel is niet voor Nee, het, het, het bevestigt al de vermoedens die er waren. Ja. En, en dat wordt nou wel gedaan alsof het een, een schok in de wielerwereld teweeg brengt en dat het... Uh, ja, dat uh, doet het toch wel een beetje, of niet? Ja, dat da wel, maar, maar uh, die, die, dat is om de vijf jaar. Voor mij is het een ja. soort conjunctuurbeweging in de wielersport. In 1998 hadden we Vestina. dat was net zo'n doop ja. en zooi als bij Yous Postel nou. Ja. Uh, later hebben we Fuentes gehad, nu hebben we Yous Postal, Rico. En, en, wat mij opvalt aan meneer Brugging, wat hij zegt, de reden om te stoppen, is, is dat, dat is zeg maar, de OZAD-rapport nou. En, en, maar hij voegt er ook gelijk aan toe van, ja, sinds 2007 proberen we het over een ander boek te gooien. Dus daarmee, waarom stop je dan? Ja, Zoals maar dat geeft je bij mij wel aan. ja, ja. Dan... Nou ja Goed, in de krant uh, staat vandaag Bono ook weer. Die zegt, van, ja, je moet juist doorgaan. Hè? David Miller heeft hetzelfde gezegd. Van, uh, help nu de jongere renners. Ja, vind ik ook. En blijft er juist nu bij. Je kan mij voor niet... meer destijds een soort clean ja. team, zou je misschien kunnen zeggen. Ja, je kunt mij niet vertellen dat de, de, de Rabo niet helemaal op de hoogte was. En ook niet na de laatste ontwikkelingen. En dat ja. je dan nu... Zegt, ik trek die snaren eruit. Maar wacht even, jullie, jullie zaten hier op de bank. Ja. En zitten hier op de bank. Ja. Je, je wist eigenlijk alles al. Ja, als natuurlijk, jullie zo maar. zoals iedereen wist het dus, allemaal al. En... Maar, maar kijk je daarnaar? Ja, ik kijk wel. Ja. Voel je daar niet bij de neus genomen dan of zo? Nu wel, ja. Nu toch wel? Ja, ja, heel ja, ja, ja, wel. Ja. Ik denk er iets anders over, want volgens mij is het. Uh, ja, in het publiek geheim dat iedereen wel gebruikte. Dus ik heb nog steeds zoiets van... Armstrong die was, uh, ja. zat vol met EPO... maar de nummer 2 van de Tour zat vol met EPO. Ja. De, de rennen met het meeste talent... is voor mij nog steeds uh, ja. de Tour 7 keer... Uh, je je kunt, ja, en je kunt de titel weghalen bij ja. Lens. Daar hadden ja. je... het ja. vandaag wel meer over. Maar dan nummer 2 en nummer 3... Ja, ik, ja, ik denk de top 10... Dat, ja, dat maar wat, is moet je dan? wat moet je dan? Nou, de, ja, titel wegnemen. Dat, uh, dan kun je jaren terug ja. met al die, die winnaars... Ja, maar wat is dan? Ja, oké. Okay, dus ja, ja. Ik vind dat wel dat wel uh, uh, uh, uh, dat de wel afgenomen moet worden, maar dan daarbij uh, die plaats niet meer invullen. Want Basso nee, of Juris is hem in ja. doorschuiven. Ja, dat is ja. cul cool natuurlijk. Je zat er net zo vol met doop. Ja. Maar mijn maar, punt van daarnet is, uh, dus iedereen gebruikt in die tijd. Ja. En, en de renner met de meeste talent heeft voor mij nog steeds gewonnen. Ja. Maar jullie blijven kijken. Ja, zeker. Ja. die indruk ja. krijg ik wel. Ja, hoor, ja, hoor, ja, maar wat is dan God, de oplossing? Als jij ook weer naar de toer uh, op locatie. Kijk, maar wat is dan de oplossing? Hoe moet het nou verder gaan? Nou, wel, proberen, wat tips. Uh, wel proberen om het zo clean mogelijk... Uh, Hoe bereik je houden? dat? Ik, ik, ik vind ik denk... het moeilijk. Is. Ja, <laughs> ja, ik, denk, <laughs> ik denk dat dit nooit zal verdwijnen. Ik denk dat het wel altijd is. Ja. Uh, uh, uh, middelen om ja. de prestatie te bevorderen en, en wielrennen. Maar, en niet alleen wielrennen, want nou focussen op wielrennen. Maar, maar kijk, is Ik vraag me met schaats ook wel eens af, denk je. Ja, het zal wel, maar... Nou. Zo gaan de gedachten hier op de bank te heen. Ja. Ja. Uh, kritische vragen, kritische blik... Maar ja. nog wel houden van de sport. Absoluut. En volgend jaar staat volgens mij hier de Chinezen op de tafel. <laughs> ja Met de witte wijn. Met de witte wijn. En er worden aantekeningen gemaakt. En dat pas bij de voor <laughs> Ja. Zeg, uh, bedankt. Graag gedaan. Ja, en nu is het wachten op het rapport van de UCI... dat uh, straks bekend wordt gemaakt als reactie op het USADA-rapport. Ik en een mevrouw van Riet Petit, maar dit zong je ook. Your love keeps lifting me higher and higher van Jackie Wilson. Wat wij vandaag gedaan hebben is niks anders dan een keerpunt in de geschiedenis. En wij gaan door. Wij willen de Vlamingen op alle niveaus het bestuur geven dat zij wensen. Daarom doe ik een oproep aan Elio Di Rupo en de Franstalige politici. Neem uw verantwoordelijkheid en bereid samen met ons... De confederale hervorming voor. Ja, een stukje uit de overwinningstoespraak van Bart de Wever ruim een week geleden. Zijn partij, de Nieuw-Vlaamse Alliantie, won de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. En de Wever wordt daar ook zeer waarschijnlijk de nieuwe burgemeester. Maar de NVa va won ook in tal van andere gemeenten. Wat betekent dat voor de toekomst van Antwerpen? En ook meer algemeen de toekomst van België? Ik praat erover met schrijver en Antwerpenaar Tom Lanois. Hij zit voor ons klaar in de studio in Antwerpen. Goedemorgen, meneer Lanois. Ja, goedemorgen. Vanuit nog altijd de meest fantastische stad van minstens West-Europa. Zo is dat. <laughs> ja. Daags na de verkiezingsuitslag zei uw collega schrijver Christine Hemmerrechts dat de winst van de wever haar ja, toch depressief had gemaakt. Worstelde u ook met die gevoelens? Ja, ik ben niet zo dezelfde opinie, uh, maar er zijn een aantal dingen die men uh, bij die grote overwinning die duidelijk is, die groot is, wel vergeet. Dus één, er is twintig jaar afgerond nu van cordon sanitaire wat succesvol was tegen het Vlaamse belang. Dat is begonnen in Antwerpen. Dat is heel groot geweest in Antwerpen. Heeft nu de nekslag gekregen en Extreem links, dus onze zeg maar, uh, SP, die het bij ons aan PvdA, om het allemaal ingewikkeld te maken. Die hebben opeens vanuit het niks ook vier zetels gehaald. Dus er is veel meer aan de hand dan alleen de NVA. Maar dat is wel het meest opvallende, ja. Ja, de Confederale Hervorming, horen we de wever ook zeggen. Kan je dan eigenlijk zeggen dat hij gewoon bezig is met de splitsing van België? Ja, maar dat staat in een programma. Hè? Dat staat in een programma. Dat is het, dat een van de eerste artikelen is de opsplitsing van België. Dat is ook zo oud als België zelf is. Bijna zo oud, of he, de Vlaamse beweging, een aanvang. Uh, als je dat historisch bekijkt, ben ik er een grote fan van. Dat was cultureel en sociaal erg nodig. Maar die hele opsplitsing van België... Uh, de rol van Brussel bijvoorbeeld is natuurlijk in de loop der tijden enorm veranderd. Ik ben Vlaming, maar ook tegelijkertijd Belg. een derde van de Vlamingen vindt dat je alleen maar Vlaming kunt zijn en geen Belg. Dus twee derde vindt dat van niet? Ja, dat zijn. Dus ik, ik, ik vind het geweldig dat, of hij, dat meneer De Wever nu oproept... aan de Franstaligen om aan die confederale staat te beginnen. Maar ik zou graag hebben dat zij eerst eens definiëren... wat zij dan met Brussel willen. Dat is natuurlijk een handige retorische en tactische zet. Uh, maar ook ik, alle, alle onderzoekingen wijzen uit... dat ongeveer een derde van de Vlamingen inderdaad die Belgische staat wil. Dat, dat noem je dan flaminganten, de Vlaams-nationalisten. Uh, en dat als puntje bij paaltje komt... Tweederde van de Vlamingen natuurlijk wel veranderingen, verbeteringen enzovoort wil. Wie wil dat niet? Maar niet van België af willen. Nee, het moet dus bij, eigenlijk bij de Franstaligen beginnen. Maar hoe zou de Wever ja, zeg maar de Vlamingen toch zo ver krijgen als twee derde tegen is? Ja, maar kijk, voor hem is het makkelijk om te zeggen... Uh, de Franstaligen moeten het nu maar doen. Maar hij neemt niet de stap, en dat is het bewijs, vind ik, van mijn stelling... wat nu in Schotland en in Catalonië gebeurt. Want daarmee moet je het vergelijken. Het is veel groter dan alleen België natuurlijk. Het is een, is een ontwikkeling die in heel Europa altijd gespeeld is. Uh, Nederland beseft dat wat minder omdat het een hele oude politieke entiteit is... als je dat vergelijkt met Italië, met Duitsland, met België... dat is een veel oudere, ja, een oudere enteenheid al... Maar dus afscheidingen en het vormen van nieuwe landen... is altijd al gebeurd in Europa. Op dit moment heb je weer zo'n golf. Maar in Catalonië, ik kom nu toch op mijn punt... in Schotland, wil men een referendum. Kijk, het zou logischer geweest zijn dat uh, meneer De Wever... één, als hij een overwinning boekt in mijn stad... dat hij begint te zeggen wat hij met die stad wil. Ik was daardoor gechoqueerd. Hij houdt een speech en ik hoor niks over mijn staat, over mijn geweldige staat, waar hij inderdaad... misschien burgemeester van wordt... waarschijnlijk voor twee jaar in plaats van zes jaar... En vervolgens moeten de Franstaligen het doen. Dus ik. Uh, u merkt al dat ik niet van dat idee ben. Maar waar, waar blijft dan dat referendum? Hij durft dat niet op tafel leggen, omdat hij dat klak. Enfin, dus ja, hij durft het niet, omdat men dan nee zal zou... zeggen, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. ja, natuurlijk. Dat is een stap te ver. En men dus zegt wil... hij, wij draaien eigenlijk als Vlamingen constant maar op voor de kosten van Wallonië. Hey, dat voila. zegt hij, ja. Dat en en daar, ik ga daar ook. Enfin, we moeten wel uitkijken dat je natuurlijk de de propagandie niet mee verspreidt... De, de cijfers die daar altijd gegeven worden... zijn natuurlijk een beetje zoals Geert Wilders... rekent over de euro. We rekenen alleen wat het kost en nooit wat het opbrengt. Als je kijkt naar Brussel... en dat is het grote probleem... dan zou je meneer De Wever nooit een echte klinklare oplossing... voor zien geven... Dat betekent een zeer groot aandeel van ons BNP. 300.000 Vlaamse gezinnen verdienen daar hun geld, pendelend. Hè. Want zou je het opsplitsen, dan zou Brussel naar Wallonië gaan. Ik ben daar zeker van. Nou, kijk, België zal blijven bestaan. Uh, maar de kans, in, in een, waarschijnlijk als het dan gebeurt... Hè, ik moet dat allemaal nog zien hoor. Want je krijgt nu natuurlijk een grote droom van de flamiganten. Maar het zou kunnen... Ja, is het niet reëel, vindt u? Het zou kunnen. Ik, zei dat, ik heb dat al in heel veel programma's in Nederland gezegd. Tien jaar geleden werd ik daarmee uitgelachen. Nu opeens ontdekt, veel, veel meer mensen dat, die mogelijkheid bestaat. En als dat democratisch gebeurt, heb je, je daar ook bij neer te leggen. Als een meerderheid van de Belgen beslist... Uh, Oké, okay, het is beter dat we die staat opsplitsen, dan moet dat maar. Ik als Vlaming, ik word niet meer of minder Vlaming als België verdwijnt. Ik snap dat niet. Het zou een beetje zijn zoals een Fries... Bij jullie die vindt, Nederland moet verdwijnen, dan word ik twee keer meer Fries. Ik snap dat niet, hè? Maar twee, economisch gesproken en politiek gesproken, wij zullen Brussel verliezen. Als je in België zegt... Als Vlaming, wij moeten alles voor het zeggen hebben, want daar gaat het natuurlijk om. We hebben een Franstalige premier op dit moment, dat, dat is een schandvlek blijkbaar. Uh, maar dus als je zegt met 60% Vlamingen, moeten wij heel België uh, in, in handen hebben, besturen, controleren. Nou, dan moet je in Brussel, waar nog ongeveer 5 à 10% Vlamingen wonen, niet verwachten dat Brussel zal kiezen voor de Republiek Vlaanderen dan zal België verder gaan, Wallonië en Brussel. Brux, zoals men dat nu al voorlopig noemt. Maar dan zijn wij we wel Brussel kwijt. Ik snap niet welk, ja, welke logica erin zou zitten om zo'n amputatie uit te voeren. Een zo belangrijke stad, die ons gewicht in de wereld groter maakt. Uh, los van het feit dat je 10 miljoen mensen in twee knipt... Ja, de meeste steden in de wereld, de grootste metropolen hebben meer inwoners dan België, dus waarom zou je dat opsplitsen? Dan moeten de Vlamingen opeens naar het buitenland reizen eigenlijk, hè? Of die moeten, wat ook mee in de statuten van de NVA staat... we moeten natuurlijk de 17 provinciën van voor de val van 1585... de val van Antwerpen alweer, zo belangrijk is Antwerpen... we moeten dat herstellen, dan moeten wij samen smelten. Uh, Geert Wilders heeft daar ook al een paar keer over gesproken. Nu, als je zegt we moeten splitsen met Wallonië, want er zijn te veel cultuur en uh, misschien zelfs taal- en culinaire verschillen, zie ik niet helemaal om op iets. zouden moeten samenvloeien met Nederland. Voor mij geen probleem hoor, maar ik denk dat het allemaal veel taaier en hardnekkiger is dan dat. Is er een duidelijke Vlaamse en Waalse volksaard die, die. ja, toch niet helemaal met elkaar te verenigen zijn? Nou, je hebt natuurlijk. je kunt zeggen die barrière van die taal, maar die bestaat in Zwitserland ook. Daar hebben ze vier officiële talen. Ik heb de indruk dat Zwitserland vrij goed aan elkaar hangt met de structuur die zij daarvoor gevonden hebben. Ik zit vaak in Zuid-Afrika. Elf officiële talen, moeilijkheden heb je natuurlijk altijd. De verschillen tussen Vlamingen en, en, en uh, Walen worden nu, vind ik, uitvergroot, gekarikaturaliseerd. En ik ben nu een van de weinige mensen... Voor mij kwam daarom wel ook die verkiezingsoverwinning van de NVA als een grote klap aan. De week daarvoor heb ik in Brussel, in het grootste Franstalige Theater, op hun vraag... Die voorstelling van mij, gebaseerd op een boek van me, sprakeloos, in twee talen gespeeld. Ondertiteld in telkens de andere taal, wanneer ik Frans sprak in het Nederlands en omgekeerd. We hebben daar op één week tijd 3000 Brusselaars binnengehaald, wat een onverhoopt groot succes was. En die mensen, als het over de inhoud gaat van het boek van me... Kijk, de Franstalige Belgen reageerden daar toch nog anders op dan de Fransen. Voor de Fransen, wanneer ze die vertaling van dat boek lezen... La langue de ma mère... dan herkennen ze Jacques Brel en dan herkennen ze uh, Breugel... en dan kennen ze iets heel Belgisch en Vlaams. De Walen zeggen me... je schrijft over ons, weliswaar in een andere taal... maar dit zijn wij. Dus ik ga ervan uit... en ik heb nou toch dat bewijs voor mezelf... er bestaat zoiets als wat dan heet de Belgitude. Dat wil zeggen dat er toch echt wel... Uh, ondanks het verschil in taal, dat er een, een absoluut uh, ja, identiteit bestaat die Belgisch is. En dat zie je toch een beetje bij de vreugde rond op dit moment de Rode Duivels. De ja, die doen het goed hè? Ja, niet alleen dat, maar net zoals in Catalonië, waar men ook juicht wanneer de nationale voetbalploeg van heel Spanje wint. Net zoals in Schotland, waar men de, de, de gouden medailles van Team Britain toejuicht bij de Olympische Spelen. En vervolgens toch weer zelfbestuur gaat eisen. Zie je dat, ook Vlamingen opeens, uh, massaal juichen bij de overwinning. En vooral het mooie voetbal van, van de Rode Duivels. Dus het zit ook allemaal veel ingewikkelder in elkaar, denk ik, dan die ene verkiezingsoverwinning. Het is er een tweede al, moet ik zeggen, van meneer De Wever. Maar ja... Wat hij doet is heel verstaan. Het is een grote, handige politicus, maar hij heeft, er is ook een, een cultus rond hem ontstaan. Hij is ook iemand die heel goed in de media weet te scoren... en die ideologie heeft vervangen door, voor een deel, idolatrie. Hij heeft een grote vermageringskuur opgezet. Hij heeft de ten miles van Antwerpen gelopen. Dat soort dingen wat niks met politiek te maken heeft. Maar is het, hij weet heel erg uh, om, om een publiek wat niet politiek is aan zich te binden... Maar, maar ik denk ja. dat hij er nog niet is... 2014, federale verkiezingen. Voorlopig houden we gewoon één België. Nee, um, ja? België kijk, is, is een heel taai beestje, heeft het al zo bewezen. Maar het kan. Dus het ik kan. Hou, maar je mag er alleen niet bang voor zijn. Dat is het belangrijkste. Je mag nooit van je eigen schrik schrik krijgen. Als het gebeurt, in de goede orde, dat wil zeggen democratisch... Dan zal ik daarom treuren, maar dan heb je daar vrede mee te nemen. Maar ik denk dat het toch echt wel nog moeilijker zal lopen. dan twee jaar campagne voeren en één extra overwinning. Hoor. Zo is dat. Tom Lanois over de toekomst van uh, Antwerpen en van België. na de overwinning van Bart de Wevers, Nieuw-Vlaamse Alliantie. Hartelijk dank. Dank je. Straks is Brad Pitt een mietje en zijn nette mensen racisten. Na het nieuws met Dorot Meegens. Radio 1: Het NOS-journaal. In Libanon zijn de gewelddadigheden na de begrafenis van een topman van de veiligheidsdienst vannacht doorgegaan. De ernstigste ongeregeldheden waren in de noordelijke stad Tripoli. Daar vielen drie doden. En ook in de hoofdstad Beirut waren rellen. Israëlische troepen hebben in de Gazastrook twee Palestijnse militanten gedood. Een van de doden was lid van de militaire vleugel van Hamas. De Palestijnen vuurden volgens Israël mortiergranaten af op een Israëlische patrouille in de Gazastrook. Een paar uur eerder had de Israëlische luchtmacht een opleidingskamp van Hamas en andere doelen bestookt in het gebied.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 En inwoners van Ridderkerk en het noorden van Hendrik Idoambacht... moeten de komende dagen het kraanwater eerst koken. Dat is het gevolg van een breuk in de leiding van het drinkwaterbedrijf. Rond 8 uur vanochtend was het lek gerepareerd. En dat was het. anwb ah, case caseinformatie vielen nog op de A28. Zwolle Amersfoort, voortknoopend Laken, 3 kilometer. Dit is de Gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Wat heeft de Deense inlichtingendienst van doen met de strijd tegen Al-Qaeda? Dat hoort u zometeen van de wereldontvanger. 2001, toen werden dus ze al ontdekt. Ze timmeren al een tijdje aan de weg. Manu Ciao. <middels>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 De la grande Papilón me dicen el clandestino por no llevar papel argelino clandestino nigeriano clandestino boliviano clandestino mano negra ilegal ja, en die past nog wel een beetje bij de temperaturen van deze dagen clandestino van Manu Ciao. De gids.fm de wereldontvanger. Willem Frank ten Oot, je gaat naar Jemen. Ja, en ik ga terug naar iets meer dan een jaar geleden. Toen werd in Jemen het de, de spirituele leider van Al-Qaeda, Anwar al-Awlaki, gedood door de raketten... van een Amerikaans onbemand vliegtuigje. Nou, die Awlaki die zou via extremistische websites... een inspiratiebron zijn geweest voor terroristen... en uh, aan de grond uh, grondslag hebben geleverd van, van terreuraanslagen. En 30 september 2011 was Al-Awlaki zelf aan de beurt. Al-Awlaki, een van de meest wanted terroristen in de wereld... Walked out and climbed into a pickup truck. The drones fire more than three Hellfire missiles. U.S. officials also tell me tonight that while al-Awlaki was able to use the internet to effectively get out his message, it was those very websites that in part helped the U.S. track him down. Nou, dat was een verslag van ABC News van een tijdje geleden. Daarin werd gesteld op basis van Amerikaanse overheidsbronnen dat al-Awlaki was opgespoord. Mede dankzij. De websites die hij gebruikte om zijn gedachten goed naar buiten te brengen. Maar de afgelopen weken werd er een ander licht op de zaak geworpen. Door de Deense krant Jielands Posten. En die krant die publiceerde interviews met Morten Storm. Een man die beweert dat. Hij die CIA op het spoor heeft gebracht van die terroristenleider. Ja, wie is dan die Morten Storm? Een 36-jarige Deen. Uh, hij, hij was vroeger lid van de beruchte uh, motorbende De Bandidos. Hij had een heel crimineel verleden. Op zijn 13e schijnt hij als eerste overval te, te hebben gepleegd. Maar in 1997 zwoer deze storm zijn criminele leven helemaal af. Hij bekeerde zich tot de islam. Hij werd Moerat Storm. Hij werd actief bij een radicale groep, uh, islam islamitische groep in Groot-Brittannië. Hij ging een Koranstudie volgen in Jemen. En daar kwam hij in aanraking met Anwar al-Awlaki. In hoogste eigen persoon kreeg hij les van die man. En zo rolde Storm de kringen in van Al-Qaeda. Maar in 2006 nam Storm zelf contact op met de PET, de Deense Geheime Dienst. Ja, heel andere wending. Waarom liep hij als salafist over naar de vijand, die geheime dienst? Dus? Ja, wat, wat Storm erover zegt, hij zegt, ja, al-Awlaki noemt hij zijn sheik, zijn mentor, zelfs een goede vriend. Maar hij had ook een zeer slechte kant. En dat vertelde Storm in een gesprek met de PET en de CIA. Een gesprek dat hij zelf heimelijk had opgenomen. There was other personality which was good in him, but because of that evilness, yes. I felt it was a necessity to eliminate and destroy this, this threat. Ja, het was vanwege die slechte kant dat, dat Storm deze stap heeft gezet. Door die slechtheid was het nodig om hem te elimineren. Ellaw Laki vormde een bedreiging voor onschuldige mensen, al dus Morten Storm. Ja, wat heeft hij dan gedaan om dat ook kopstuk te helpen elimineren? Ja, misschien het meest saillante is wel dat Storm in 2009 voor Ellaw uh, Laki op zoek ging naar een Europese bruid, een bekeerling. En uh, die vrouw moest dan uh, diens derde echtgenote worden. En die zoektocht van Storm naar een goede match die begint op internet. Der var nogle grupper, som der, havde, der var blevet oprettet i andre vores navn. Sådan nogle sympatisører. Og der var det så, jeg fandt. Amina? Ja, op Facebook zijn, uh, vertelt hij dan... er zijn groepen actief, die echt, dat zijn fans van, uh, van Al-Awlaki. Hij heeft echt een soort van rocksterrenstatus onder de salafisten. En op een van de fanpagina's komt Morten Storm Amina tegen. Een 32-jarige Kroatische vrouw. Ze heeft zich bekeerd tot islam. En als een koppelaar, als een echte matchmaker... gaat die storm te werk. En hij zorgt dat Amina en Al-Awlaki met elkaar in contact komen. En hoe gaat dat dan, dat contact? Nou, dat loopt allemaal via Facebook, berichtjes en via e-mail. En overal zit die storm dan tussen. Hij is echt een doorgeefluik, een tussenpersoon. En uh, Amina... die wil dan zeker weten wat voor vlees in de kuip heeft? het is echt te maken heeft met Alvaaghi. Dus uh, die uh, Alkana leider die stuurt deze videoboodschap om haar gerust te stellen. Uh, this recording is done specifically for uh, Sister Amina uh, at her request. The brother die deze carrying this uh, recording is a trustworthy brother. The brother that is uh, communicating with you. Ja, Alvaaghi die richt zich. Direct tot, tot Amina. Hij vertelt dat ja, deze man, deze boodschap... is een betrouwbare broeder. En Amina die raakt overtuigd. Nou, ze wil naar, naar Jemen, ze wil daar uh, jihadisten worden. En Aflaki die stuurt dan een paklijst. En alles moet in één koffer passen. Warme kleding staat erop, lichaamsverzorging en ook 3000 dollar in contanten. En via Amina kan de CIA dan mooi ook achter de schuilplaats van die Aflaki komen. En dat is precies het plan. Ja. en Zonder dat Amina dat dan, uh, dat, uh, dat ze ook maar iets door heeft daarvan. En in mei 2010 vertrekt dan haar vliegtuig. Ze vliegt vanuit Wenen zo richting Jemen. In haar koffie in, een, in haar koffer en in haar beautycase zitten geheime volgzendetjes van de CIA. En terwijl Amina op weg is, vertelt Morten Storm... dat hij samen met mensen van de PET en van de CIA... een barbecue feestje viert in een safehouse. We, we zaten daar en uh, uh, fik barbecue... en uh, we vesten van uh, om Nu kan het misschien zijn we kansen... om voorraam terroristen te terrorist ja, ze, ze, hij vertelt dat er toch een soort van juichstemming heerst in dat, in dat CV. Ze gaan eindelijk een, een eind maken aan die terrorist. Uh, en, en dat wordt gevierd. En ondertussen houden ze de voordringen van Amina goed in de gaten. Maar dat was in mei 2010. En Al-Havlaki werd pas meer dan een jaar later gedood. Hoe zit dat dan? Ja, want deze operatie die viel jammerlijk in het water. Uh, Amina gaat namelijk naar Jemen. Ze moet een, een cursus volgen. Uh, maar ja, hals over kop moet ze ineens worden verplaatst. En uh, dan laat ze die koffer achter. En gaat dus dat volgzendertje verloren. Uh, maar daarmee was die rol van Morten Storm. Nog niet uitgespeeld, zegt hij zelf. Hij wist namelijk als vertrouweling een speciaal geprepareerde USB-stick bij al awlaki te krijgen. En aan de hand van die stick, zegt hij, wist de CIA uiteindelijk achter die geheime schuilplaats te komen. Ja, klinkt als een spannende thriller, maar hoe geloofwaardig is het? Ja, dat is helemaal de vraag. Hè. Wat is hier feit en wat is uh, fictie? Nou, is het wel zo dat Morten Storm uh, alles wat hij zegt wel behoorlijk goed kan documenteren. Hij heeft alles aan de krant gegeven: allerlei documenten, bonnetjes, facturen, uh, uh, geheime opname, uh, van alles en nog wat. Hij heeft ook de namen van Deense en Amerikaanse spionnen. Hij heeft zelfs een recent opgenomen gesprek met de PET waarin te horen is hoe hem 2 ton aan euro wordt geboden om zijn mond te houden tegenover de pers. En ja, dat maakt het verhaal van Morten Storm wel nog wat aannemelijker. Ja, en is het voor hem ook niet heel gevaarlijk dat hij hiermee juist nu naar buiten komt? Ja, dat is gevaarlijk. Die salafisten waar hij jarenlang mee optrok, die vinden hem natuurlijk een, uh, een verrader. Hij heeft ze jarenlang misleid. Dat zet kwaad bloed. En omdat hij bedreigd is, is hij nu ondergedoken. Willem Frank Tennoot, dankjewel. De, de film Alleen maar nette mensen draait nu anderhalve week en is een regelrechte hit. Het is de best bezochte bioscoopfilm in Nederland. Maar de film roept ook woedende reacties op, want is racistisch, vinden de critici. Maar nee, dat is niet zo, schreef criminoloog Jan Dirk de Jong vorige week in een ingezonden artikel in NRC Next. Hij zit in de studio in Amsterdam. Goedemorgen meneer de Jong. Goedemorgen. Wat vond u van de film? De eerste keer dat ik hem zag, uh, ging ik dus samen met een Surinaamse vriend van me... en hebben we erg gelachen. Maar daarna ben ik nog een keer met mijn mevrouw gegaan... die ook Surinaamse roots heeft, en toen keek ik door een andere bril. Welke bril? Nou, dat er eigenlijk toch wel wat scheve verhoudingen in de film zitten. En wat dat betreft moet ik mijn eigen stuk... waarin ik probeer een vergelijking te trekken met Vlodder en aan te geven... dat hier een bepaalde klasse uh, geridiculiseerd wordt... en niet zozeer etniciteit toch moet herzien. Want... Nou, als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de laatste scène... daar wees mijn vrouw me op... Daar, daar zit de meid, hè, de, de, de zwarte dame die in de film zit... die uh, studeert en netjes ABN praat en een mantelpak draagt... in haar vrije tijd opeens in een string en een legging... en met goud beladen in de KFC... Wat toch de boodschap uitzendt dat ja, zwarte vrouwen in een normale staat van zijn als een soort nobele wilde... Uh, ja, toch een, een, een soort onaangepast, onbeheerst en onzedelijk gedrag vertonen. Alsof dat de norm is bij zwarte mensen. En alsof... alleen voor de buitenwereld uh, doet ze die studie bijvoorbeeld. Ja, precies. Alsof dat toch inherent zou zijn aan een soort primitieve, uitheemse natuur. Nee, dat is natuurlijk als je dat bekijkt uh, toch heel racistisch en, uh, en bijna kolonialistisch of, of misschien zelfs kolonistisch te noemen. Um, daar, daar had ik de eerste keer niet zo op gelet. Dus dat was één punt. En het tweede punt was, als je gaat kijken naar de film, dat de klappen toch wel vooral in Zuidoost vallen en niet zozeer in Oud-Zuid. In Oud-Zuid wordt gesproken over een textieljood. Dat is dan de kwestie oud geld versus nieuw geld. Of over een vaderjood, identificatieproblemen rond de Tweede Wereldoorlog. De familie van David, de hoofdpersoon, is dat? Ja, he? precies. Maar is dat hetzelfde als een meisje wat, wat, wat door, een paar, door een paar mannen uh, genomen wordt in een kelderbox terwijl haar, haar baby toekijkt vanuit de kinderwagen? Dat is toch een andere lading. En dat zie je natuurlijk terug in onze samenleving. Ik bedoel, we hebben een aantal minderheden... maar sommige minderheden zijn toch wat gelijker dan anderen. Uh, om het maar zo te zeggen. Uh, uh, ja, je ziet dat bepaalde groeperingen... Uh, ja, die, zijn wel eens, waar die worden belachelijk gemaakt, maar toch minder dan de anderen. En daar kun je dan... Uh, ja, je toch wel vraagtekens bij zetten. En dat is ook bij de film zo. Dus u sluit zich wat dat betreft aan bij de kritiek... dat het wel heel eenzijdig is en makkelijk scoren. Ja, ik ben, de eerste keer keek ik ernaar... En, en ook om de zaal waar ik in keek. Ik zat in het centrum van Amsterdam. Maar later sprak ik een Marokkaanse jongen in Oosten en die had hem in de Bijlmer gezien. En die had daar toch een andere sfeer geproefd in de zaal. Ja, ik nam nou mijn stuk. Mijn stuk was mijn eerste reactie op, op, op de film. Maar daarna ben ik toch wel open gaan staan voor kritiek van mensen die met andere ogen kijken dan de mijne. Want even terug uh, dan toch op dat eerste stuk. U zegt, ja, het gaat niet zozeer over religieuze en etnische groepen, maar het zijn eigenlijk gewoon ja, de verschillende sociale en culturele lagen die we ja, zien maar in ons ik, land. Waar ik, aan ga, waar ik aan voorbij ga, is dat die lijn tussen die sociale klassen natuurlijk eigenlijk gelijk oploopt met kleur. He? Dat is natuurlijk het probleem. En, en ook de hele context, toen flotter uitkwam, daar werd een bepaalde klasse belachelijk Gemaakt. Maar natuurlijk niet in een historische context van slavernij... of een hedendaagse context dat mensen uit die groep... moeilijk aan een rol komen in de entertainmentindustrie... als het niet om hun etniciteit gaat. Ik bedoel, denk aan onze cabaretiers, Jurgen Rijman, die Dino. Eh, al dat soort figuren, die, moeten succes, die zijn succesvol... als ze vooral ook vaak hebben over het feit dat ze allochtoon zijn... en daar grappen over maken. Maar we hebben geen gekleurde eh, Joep van het Hek... Of uh, Freek de jongen die soort vanuit een algemeen mens zijn, uh, de, de maatschappij bekritiseert en die gewoon als mens gezien wordt. Nou, dat zijn dingen die natuurlijk nog steeds heel erg een rol spelen in onze samenleving. En dat moet je eigenlijk niet los van elkaar trekken, zoals ik dat in mijn eerste stuk heb gedaan. Want zou het totaal anders zijn geweest als Rwanda, de, de, de hoofdrolspelster uit de film, gewoon een blank meisje was geweest uit de Haagse Volkswijk. Nou, ja, wat ik in het stuk ook schreef, als dat het geval was en die, en die Joodse jonge David die wordt verliefd op haar en die roept: dit is nog een pure blanke. Ja, dan had iedereen heel hard gelachen en niemand had dat serieus genomen... Maar nu dat hij dat doet bij Rwanda, terwijl Rwanda een zwarte meid is of een Afro-Surinaamse meid. Eh, ja, dan raakt hij opeens wel aan die hele context eh, waar ik aan voorbij ga. Dus die, die hedendaagse context, die historische context van de slavernij. en ook het feit natuurlijk dat, dat de manier waarop naar de na, de, het gebrekkige gedrag. het onbeheerste gedrag van die groep wordt gezien als een soort natuur. Hè, een soort, soort nature-geval, dat zit in hun genen, zo zijn ze. En bij de sociale klassen als de Tokkies of de Barbies of wat dan ook. is het, ja, dat zijn gewoon op onopgevoerde personen, maar wel van ons. Daar zit een, een, een heel belangrijk subtiel verschil, voor de buitenstaanders subtiel, ik denk voor de mensen zelf niet zo subtiel, uh, waar we niet aan voorbij moeten gaan, want dat, dat voedt echt onvrede. Rwanda vergelijken met Keesje Vlodder is dus ja, net even uit de is bocht. Is te kort door de bocht, ja. Jan Dirk de Jong, criminoloog, hartelijk dank. Graag gedaan. meer je eerste grote hit van de Beatles uit 1963, toch? Sharon Wollmans, was het? Ik geloof je graag, Deborah, ik geloof je graag. Zo is het. Uh, in de reclamewereld, daar gelden ijzeren wetten, zo lijkt het. Want de spullen voor vrouwen, die laat je aanprijzen door vrouwen. En de spullen voor mannen, door mannen. Maar dat patroon wordt nu keihard doorbroken, want acteur Brad Pitt, jawel, die maakt tegenwoordig reclame voor Chanel nummer 5. En dat is natuurlijk een vrouwengeurtje. En dan ben ik natuurlijk benieuwd, Charles Bormans, wat jij daarvan vindt. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Is het inderdaad zo rigide als ik zojuist schetste? Uh, mannen doen de mannen en vrouwen doen de vrouwenspullen? Ja. Ja, dat is eigenlijk nog steeds zo. Eigenlijk is het, zolang het fenomeen reclame bestaat, komen wij deze, deze zogenaamde genderstereotypen, dus zeg maar deze stereotypen rolpatronen, komen we tegen. Dus vrouwen staan in de keuken, zorgen voor de kinderen en zijn dol op shoppen. En mannen gaan naar hun werk, zitten achter het stuur en hangen op de bank. Om naar het voetbal te kijken. Dat zie je nog eigenlijk nog steeds zo. Maar toch zie ik ook wel eens vaders in de keuken staan of vrouwen op de werkvloer. Hè, dus dat het toch omgedraaid is. Ja. Is dat een beetje ja, te danken aan de eerste feministische golf dan? Ja, dat heeft er zeker wel een uh, dat heeft zeker een rol gespeeld. In de jaren 60 begon dat te veranderen. Daarvoor was het helemaal uh, precies zoals ik het net aangaf. In de jaren 60 kwam daar kritiek op. Uh, vanuit met name ook die uh, opkomende feministische beweging. Kritiek op uh, het traditionele, rolbevestigende karakter van reclame. En die uh, kritiek werd ook door, reclame, door de reclamewereld echt wel opgenomen. Een voorbeeld is ook uh, uit 1976 dat er een driftcommercial met overigens nog een rolletje voor Bruni Heinke, later Helen Helmink in Goede Tijden, Slechte Tijden. Die commercial werd afgewezen omdat het gesprekje in de televisiecommercial tussen de twee vrouwen ah. te onnullig was. En de ster vond dat discriminerend. En die televisiecommercial is toen ook van de buizen verhaald. Dus dat is ook echt voorgekomen. En overigens nu nog steeds, ook al in 2012, zie je. Dat men nog steeds bezig is, probeert om die genderstereotypering te bestrijden, ook vanuit de Europese Unie. En mevrouw Eva Brit Svensson, dat is een europarlementariër, heeft deze zomer nog een rapport daarover gepubliceerd. Hoe we dit kunnen uitbannen, deze stereotypering. Ja, en is dat dan zo'n rapport dat direct in een la verdwijnt, of wordt er ook echt wat mee gedaan? Ja, dat is natuurlijk de moeilijkheid. Je probeert uh, vanuit, uh, noem het maar eventjes, uh, vanuit uh, de overheid, of uh, allerlei pogingen vanaf bovenaf om dit uh, te veranderen zie je toch dat dat in 40, 50 jaar tijd nog steeds niet gebeurt. Nog steeds zie je dat vaders, ja, goed vaders staan nu ook wel in de keuken... en moeders gaan nu ook wel in tv-commerciërs naar hun werk toe. Maar die klassieke rolpatronen, uh, die zijn geen zins uitgebonden. Die bestaan nog steeds. En daar is ook een reden voor, er is allerlei onderzoek naar gedaan... vanuit Amerika uit Duitsland, en het blijkt dat die stereotypen... Uh, voorzien in een duidelijke behoefte bij consumenten. Ze bieden gewoon heel simpele, overzichtelijke oplossingen... Uh, in een hele complexe wereld. Die wereld is natuurlijk steeds complexer geworden. En het gaat een beetje om het verlangen naar de tijden... Uh, die eenvoudiger en overzichtelijker waren. En... Je denkt misschien dat het alleen ouderen aanspreekt... maar dat is ook nog steeds Dat is ook bij jongeren zo. Jongeren vinden het ook prettig. En je ziet het overigens in allerlei hele recente commercials. Als je nu gaat kijken naar de commercial van Unox... voor extra mager rookworst, zie je dat hele plaatje terugkomen. Vader komt terug van zijn werk, moeder staat achter het voornuis. de kinderen zitten aan tafel en wachten op het eten. Ook oh, nog eens jongetje-meisje. Jongetje-meisje. Ja, ja. uh, maar bijvoorbeeld ook de commercials van Koopmans... Cake mix, appeltaart mix, pannenkoeken mix. Je ziet, oma bakt de pannenkoeken en de cakes en de appeltaart... En opa fietst naar, met die kinderen er naartoe, maar oma doet dat werk. Ja, da omdat we dat dus willen, hè? Zo, zo blijkt. Ja, dat, ja. Maar ja, toen was daar ineens ja. Brad Pitt. Brad Pitt. It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Clans disappear, dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number 5. Ja, Inevitable. Ja. Inevitable, die komen nog even achteraan. We gaan het er zo over hebben, Charlotte. Ja. Maar de Volkskrant heeft de spot eigenlijk al direct neergezabeld. Ja. En er zijn in korte tijd echt enorm veel parodieën op verschenen. Ja. Deze bijvoorbeeld van een weerman uit Flevoland. Wolken die gaan, de zon die komt. Daar waar ik ga, daar ben jij. Mijn regen, mijn zon, mijn weer. Het weer in Flevoland. Onvermijdelijk. Inevitable, ja. ja. Pit en Chanel worden dus eigenlijk gewoon belachelijk gemaakt. Is uh, dat terecht? Nou ja, het is, het is natuurlijk ook wel. Uh, uh, kijk, hij is aan zich is die commercial is absoluut uniek. Uh, het is namelijk voor het eerst dat in de geschiedenis van het merk Chanel, dat een man gevraagd is om dit ultieme vrouwproduct, uh, de vrouw Parfum, uh, Chanel Numeral 5, aan te prijzen. Maar het is toch een beetje potsierlijk, als je het allemaal ziet. Hè? Het is het quasi -po poëtisch, filosofisch, een beetje die. Ja, ik vind het een redelijk tenenkrommend. Vandaar ook dat al die parodieën erop worden gemaakt. Uh, ja. Je weet het niet hè nee, je ervan het is, het nee. is toch, Maar ja, in ieder geval, we hebben er het er wel Het beeld over, even he? schetsen. Hij, ja. hij staat daar dus in een soort van grijze kamer. Het is ook in ja. zwart-wit. Hij staat daar ja. met zo'n hand in zijn zak, een beetje halflang haarbaardje En dan komt hij zeg maar met die tekst. En, en er gaan ook parodieën over die zeggen van, mag het licht aan? weet je wat? Hij ja. staat in een slecht verlichte hoek. Ja. Ja. Ja. Jij vindt het niks. Ja, het moet, moet voor mij zijn dus. Hè. Ik moet ja, het er uiteindelijk moet voor wat zijn, voor ja. gaan kopen. Ja. Gaat dat werken? Want Chanel zal toch niet gek zijn. Die denken, hè, Brad Pitt, lekker ding. Uh, uh, een lekker luchtje voor de vrouw. Ja. Nou, dat, dat, dat moet wel verkopen. Nou ja, kijk, je ziet een aantal fenomenen komen hier samen. Ten eerste hebben we te maken met celebrity advertising. Dus dat is het inzetten van beroemdheden. Nou, dat is heel gebruikelijk. Maar dan is het eigenlijk wel zo dat die beroemdheid relevant moet zijn voor het product. Nou, daar kun je je twijfel over hebben met Brad Pitt als man voor zijn vrouwparfum. Er zit natuurlijk ook het element seks in, zit erin. Seks en erotiek hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in reclame. Hè, want het, eh, wij zeggen seks Appeals, het trekt de aandacht, maar het is niet zo. Maar het trekt met name de aandacht van mannen. Die zijn daar gevoeliger voor dan vrouwen. En het is ook helemaal niet bewezen dat je er beter door verkoopt. Nou, die genderstereotypering, dus dat rolpatroon... hebben ze wel proberen te doorbreken, dat vind ik dus wel goed daaraan. Dat is opmerkelijk. Uh, hij valt dus op, want we hebben het er ook over. Ja. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan, over zo'n commercial te praten. Maar dit valt in dit geval op. Maar de vraag is natuurlijk ook of het ook werkt. Of het ook echt vrouwen aanzet om het product te kopen. Nou, daar heb ik echt naar moeten zoeken. Ik ben uh, uh, gestuurd op een uh, scriptie van mevrouw uh, Laurie Visser... De invloed van de aanwezigheid van het tegengestelde geslacht in seksespecifieke advertenties. Doe maar. Nou, wat zoveel wil zeggen is. Hoe werkt het nou als een man in een heel specifieke. Uh, in een hele specifieke. op vrouwen gerichte commercial een rol heeft? Uh, werkt dat nou? En uh, wat blijkt uit het onderzoek. en dan ga ik even heel kort door de bocht. dat mannen in reclameuitingen die heel specifiek op vrouwen zijn gericht niet werken. Sterker nog, ze werken afrechts. Dus de koopintentie van het product wordt verminderd. Dus je bent minder geneigd om het product als vrouw te kopen. Dus eigenlijk kun je concluderen, de commercial met Brad Pitt... voor Chanel nummer 5 valt wel op. Maar zet de doelgroep vrouwen niet aan tot aankoop. Of we draaien het om en alle mannen gaan nu naar de winkel... om voor hun vrouw dit lekkere luchtje te kopen. Ja, dat zou misschien al worden. die reetje zijn. Misschien wel. Charles Borremans, dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week, meneer moeder. Wat kunt u nog zien op televisie? De slag om Brussel belicht vanavond de Europese subsidiestroom... richting de Britse landadel. Met de euro's worden de kastelen onderhouden, de tuinen aangeharkt... en er wordt ook af en toe zo van tijd tot tijd... een fazante jacht georganiseerd. Vijf voor half negen is dat te zien op Nederland 2. En voor de oplijvers, vanaf twee uur wordt er voorbeschreven op het laatste debat tussen Obama en Romney. En om drie uur gaat het vervolgens van start. En dan kunt u ook daarna natuurlijk nog wel eens nabeschouwen. Jurgen van der Berg zo meteen op deze zender met lunch. Wij bellen even met de politiek journalist van de Morgen, de Belgische krant... die als enige achter de schermen mocht meekijken bij de verkiezingscampagne van Bart de Weven. De uiteindelijk een glorieuze winnaar van die gemeenteraadsverkiezingen. Hij heeft daar een stuk over geschreven voor de krant en er komt ook nog een boek over, dus dat is wel aardig. En de stelling om half twee in stand.nl, het is nu nog te vroeg voor de onafhankelijkheid van Curaçao. We gaan over praten met André Bosman, die is Kamerlid voor de VVD. Komt straks dus in stand.nl en daarvoor lunch met Jurgen van den Berg.